Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is glibberen in Limburg en delen van Brabant. Inwoners daar worden wakker in een witte wereld. Het sneeuwen begon gisteravond en inmiddels ligt er op sommige plekken een flinke laag. Veel sneeuwschuivers zijn de weg op en er wordt flink gestrooid. De verslaggever Bo Heimessen is in Bokstol en hoort van gladheidscoördinator Carlos waar je extra moet oppassen. Een beetje afgelegen plekjes of uh, ja, je hebt natuurlijk ook kans dat er... Uh... Onder de bomen natuurlijk wat, wat, wat, wat neerslag valt van het van vocht van de bomen. Dus daar kan je dan een lichte vervriezing krijgen en bruggen en viaducten. Rode fietspaden zijn natuurlijk ontzettend glad omdat het rood asfalt is. Rijkswaterstaat adviseert als het kan om je reis uit te stellen. In de middag trekt de sneeuw weg naar Duitsland en wordt het droger. In bijna 2000 apotheken wordt vandaag en morgen gestaakt voor een hoger loon en een lagere werkdruk. De onderhandelingen daarover zijn compleet vastgelopen. De medewerkers wilden eigenlijk in de week van kerst al staken, maar dat werd toen verboden door de rechter. De apotheken zijn deze dagen wel open voor spoedgevallen. In de Duitse stad Dresden moeten vandaag 10.000 mensen vertrekken uit de binnenstad vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die bom werd gevonden bij de sloop van een ingestorte brug. Het ding weegt 250 kilo en wordt onschadelijk gemaakt als het gebied leeg is. En het moest er een keer van komen. Voetbaltrainer Arne Slot heeft met zijn ploeg Liverpool eindelijk weer eens verloren. Dat was al sinds half september niet meer gebeurd. Gisteravond moesten ze een bekerwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Het werd 1-0. Slot vindt dat zijn team deze eigenlijk niet had mogen verliezen, omdat ze meer balbezit hadden. I've never felt that we were going to lose this game, uh, especially not after the first 15 to 20 minutes, because I, I did feel Spurs started the game better than us. But after that, uh, in my opinion, we had most of the game control, played most of the game on their half, had much more ball possession. Liverpool was sinds september 24 wedstrijden op rij ongeslagen. Het weer nog veel grijs en in het zuidoosten en oosten dus kans op sneeuw. Op andere plekken valt de neerslag als regen of natte sneeuw. Vanmiddag is er tussen de buien door ook best tot zon. En het wordt max 1 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Ik Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Biden heeft een reis naar Italië afgezegd... vanwege de natuurbranden rond Los Angeles. Daarbij zijn nu zeker vijf mensen om het leven gekomen. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens uitkeringsinstantie UWV hebben veel mensen die bij Blokker werkten alweer nieuw werk gevonden. De eigen winkels van Blokker zijn sinds begin dit jaar dicht... na het faillissement in november. Medewerkers van apotheken leggen vandaag het werk neer. Ze staken voor meer loon. De onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers liggen al maanden stil. De apotheken zijn wel open voor spoedgevallen. Met weer in het zuidoosten valt er sneeuw. Het KNMI heeft voor Limburg en Noord-Brabant code oranje afgegeven. In andere delen van het land is er kans op regen of natte sneeuw. I'm